Het is vijf uur in Nederland. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn blij dat er een sociaal akkoord is, maar reageren ook kritisch. Oppositiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie vinden dat het akkoord veel vragen oproept. Volgens de partijen is het onduidelijk wat het betekent voor het regeerakkoord en het kabinetsbeleid. GroenLinks noemt het akkoord een goede basis om aan de slag te gaan. Wel vindt de partij het jammer dat het wettelijk kwotum voor arbeidsgehandicapten wordt losgelaten. De SP is blij met de maatregelen rond de flexwerkers en de WW... ...en dat de nullijn in de zorg wordt geschrapt... ...maar de partij vindt de uitwerking erg vaag. De PVV heeft geen goed woord over voor het akkoord... ...en zegt dat het Nederland geen millimeter verder helpt. Regeringspartijen VVD en PVDA zijn vooral trots en blij.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 Het weer. De komende uren is het eerst nog droog. Later laat de zon zich af en toe zien. Daarna buien met kans op onweer. Het wordt tussen de 9 en 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Het is uh, twee over vijf in Nederland en we hebben nog een uur te gaan bij Nachtzuster met vragen en met antwoorden. Mocht je een vraag hebben of een antwoord weten 0800-1121 of omroepmax.nl of even twitteren, het nachtzuster. Of een kijkje komen nemen op de chat, dat is ook gezellig. www.omropmax.nl slash nachtzuster. En dan de chat even aanklikken. Vragen die nog niet beantwoord zijn, nou die belangrijke van Maarten over de komkommers. Waarom heeft een komkommer soms een plastic jasje aan en soms ook niet in de supermarkt? 0800 1121 als je dat weet. Ellen met haar vraag over de talentenjachten vond een goede vraag, maar niemand heeft er een antwoord op. Hoe is het nou geregeld dat je al op de kandidaten die net geweest zijn kunt stemmen... terwijl er nog andere kandidaten moeten komen? Dat is toch oneerlijk? Hoe werkt dat dan? 0800-1121 als je een antwoord weet. Lambertus had het over de oren en de neus die groeien... maar daar is volgens mij wel genoeg over gezegd. En uh, Timo probeerde net een antwoord te geven op de vraag van Danny waarom als warmte opstijgt er juist op bergtoppen sneeuw ligt... en het in de ruimte steeds iets kouder wordt. Nou ja, mocht je daar nog iets over willen zeggen, 0800-1121. Gert-Jan uh, vroeg naar een Nederlandse vertaling van cybercriminelen. En Jan had ik net aan de telefoon... en die had het over de 14,35 centimeter ruimte tussen de rails... Die is teruggebracht naar 14,33 centimeter. En waarom dan? Ik begrijp de vraag niet zo goed. Maar als je de vraag begrijpt en misschien ook nog een antwoord hebt... bel dan graag even naar 0800-1121. Dan draai ik een van mijn favorieten. Het bandje Train. Aansluitend bij trein. Ja, natuurlijk. En Drops of Jupiter is dit. Over de ruimte waar het koud is. Oh, mooi ze.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 She listens like spring and she talks like June hey, hey, hey. Ik vind het een van de mooiste zinnen uit de Nederlandse popmuziek. Did you miss me while you were looking for yourself out there? Oftewel, heb je me gemist terwijl je naar jezelf aan het zoeken was? 0801121. dat is het telefoonnummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Oh, en het was trouwens van Train, hè? Drops of Jupiter, wat je zojuist hoorde op Radio 1. Timo is er nog, want die had het verhaal over de warmte, maar had ook nog een vraag, Timo. Of had je nog een antwoord? Nee, ik had nog een antwoord. Oh, je had nog een antwoord. Maar terwijl ik zat te luisteren, uh, om vijf tot, van, ja, ja. Uh, zat ik te denken van, uh, ik kan, kan misschien ook wel vergelijken met van bijen die in de winter bij elkaar kruipen om elkaar warm te houden. Oh ja. En als die in eentje is, zeg maar, dan wordt die ook sneller koud. En die moleculen die, zeg maar, dicht op elkaar zitten vlakbij de aarde, omdat ze naar beneden getrokken worden door de zwaartekracht, die houden elkaar als het ware dan ook warm. Dus de, de moleculen die zitten lekker tegen elkaar aangeschurkt ja. te, te trillen. Ja. En houden elkaar zo warm. Ja, zo, zo'n beetje. <laughs> ja, nog even en ik snap het. En wat ja. had je nog meer? Ja, die komkommers kwamen nog even voorbij. Oh, ja. Re het resumé. Dacht ik van: plastic is misschien wel hygiënisch. Want ja, vers fruit en alles, dat vind ik altijd een beetje. Ja. Ik vraag me altijd af van hoe het dan met hygiëne gaat, zeg maar, als het allemaal los. Zit, want... Ja, maar, ja maar dat is dan ook inderdaad het verhaal. Want waarom de ene komkommer dan wel en de andere niet. En waarom de appels wel of de appels niet. Weet je, het is Misschien toch waar? Misschien omdat de ene consument daar wel prijs op stelt en de andere het niet uitmaakt. Ik weet het niet. Ja, dat je kunt kiezen. Nee, ja. volgens mij is dat het niet. Maar goed, ja. wie weet. Ja. Ja. Maar het antwoord waar ik nog, of het, de vraag waar ik nog een antwoord op had, ja, het was niet echt een vraag. Tenminste, het werd niet echt een vraag. Mm. Of het werd iedere keer een andere vraag. Maar <lacht> ik vat hem in ieder geval op als. Van uh, waarom, zeg maar, in een steeds complexer wordende maatschappij, uh, die, die, de systemen steeds instabieler worden? Ik weet niet of je nou weet welke vraag ik het heb. Ja, ja, ja, ja maar dit was al een vrij ingewikkelde vraag, inderdaad. Okay. Maar jij zegt de systemen worden instabieler. Nou, dan weet waarschijnlijk Danny, of nee, uh, Robert die de vraag stelde wel wat je bedoelt. Oh ja. Ja. Nou, uh, ja, je hebt natuurlijk ondernemers ja. en je hebt uh, wetenschappers tegenwoordig. En, en wetenschap die probeert steeds meer kennis toe te voegen, zeg maar, van mm. een mechanisme hoe de werkelijkheid in elkaar zit. En dat wordt enorm veel kennis geproduceerd. Ik hoorde laatst iets van 1,7 wetenschappelijke publicaties per seconde, geloof ik. Ja. Zoiets. Ja. Dus, nou, dat is voor een normaal mens niet meer bij te houden. Dus als je alles wil weten, dat kan niet meer in één mens dus daarom uh, worden in bedrijven worden zeg maar ja met gespecialiseerde mensen worden die kennis gecombineerd, mm -hmm. want iedereen heeft zijn eigen vakgebiedje en dan zit er een manager of een directeur in, in het beste geval zit er boven die probeert zeg maar iedereen zo aan te sturen dat ze samen kunnen werken en dat ze samen tot een compleet product komen. Ja. Maar dat moet wel binnen afzienbare tijd gebeuren, want ja, in de wetenschap kan je gewoon blijven studeren tot uh, je een ons weegt, zeg maar. En hoeft nooit wat uit te komen als er maar gewoon zuivere, zo goed mogelijk hanteerbare kennis uitkomt. Alleen ondernemers hebben natuurlijk te maken met dat ze geld moeten verdienen. Ja. Dus op een gegeven moment, zeg maar, ja, je kan niet alle kennis in huis halen, want dat is te kostbaar. Dus je mm -hmm. moet ten eerste al kiezen van hoeveel kennis haal je in huis. ja. En dan zijn die mensen ook altijd nog lastig voor een directeur. Want ja, ze gaan altijd zeuren van de klopt is niet nog helemaal goed of wat dan ook. En op een gegeven moment iemand de knoop te van ja, zo is het goed genoeg. Dit gaan we op de markt brengen. Dan gaan we ons geld terug verdienen wat we erin hebben gestopt. Want uiteindelijk worden alle bedrijven natuurlijk alleen maar gefinancierd door de klanten. En niet door de aandeelhouders of de banken, want die willen allemaal hun geld terug. ja. Dus nou, op een gegeven moment de knoop worden doorgehakt. En ja, wat ik al zei, niet alle kennis kan door één persoon worden bevat. Dus, dus, en hoe complexer de maatschappij wordt, hoe moeilijker het is om al die kennis op één lijn te krijgen. Dus op een gegeven moment gaat zo'n directie of een manager gaat, uh, dingen over het hoofd zien. En sommige dingen zeg maar, zijn niet wel gevallig en die worden dan liefst ja, weggemanaged, als het ware. Zo, zo, zoals met de Space Shuttle bijvoorbeeld toen de tijd dat die ontplofte in de lucht. Weet je dat nog? Ja, ja. Nou, dat was voor gewaarschuwd intern door ingenieurs die zeiden van ja, als, het, als die rubberen ringen die afsluiten, zeg maar, als die koud worden dan worden ze broos ja. en dan uh, verliezen ze hun afsluitfunctie. Ja. En dan zijn er wel andere manager erboven die net te weinig natuurkunde gehad heeft, <laughs> uh, zo belangrijk is dat niet. We gaan gewoon door, want anders halen we het schema niet en dan gaan we over het budget heen, dus uh, over het budget heen gaan is natuurlijk uh, niet uh, goed. Nee. Ja, dan uh, gebeurde er wel eens ongeluk. En met die ja, met het computersysteem is het helemaal link. Want dan heb je natuurlijk zeker bij die banken, zeg maar, ja, op een gegeven moment hebben ze software ontwikkeld. Ja. Om iets te automatiseren. En dat werkt dan goed. En ja, dat, dat is een kwestie van testen en weer op herzien en testen en herzien. En dat is een heel kostbaar proces. Dus op een gegeven moment zeg je van, nou ik heb nu een stukje software, een stukje programma wat goed werkt, dat laat ik dat maar houden, laat ik daar maar op gaan bouwen. Hmm. Maar vervolgens ben je 30 jaar later en is het in een taal geschreven die niemand meer spreekt. En is het in een, een stuk programma wat niemand, waar niemand meer overzicht over heeft. En die specialisten die verdwijnen, dat wo die worden steeds ouder. Dat zijn zeg maar de nieuwe ambachten als het ware, die ook tegenwoordig niemand meer beheert Zoals met die schaapsherders, die worden uitgefaseerd, als het ware. Ja. En dan krijg je dat er ja, specialisten moeten komen die zich weer opnieuw moeten verdiepen. Als het ware historici, wetenschappelijke historici... Die dan het allemaal, zeg maar, staande moet houden. Maar op een gegeven moment moet je gewoon de knoop daken en weer iets helemaal opnieuw verzinnen. En dan krijg je Windows, uh, de volgende <laughs> versie van Windows, als het ware. Ja, maar je hebt natuurlijk ook gewoon, ze zeggen ook wel eens uh, met, met fraude en dergelijke. Daar, daar kun je bijna niet tegenop ontwikkelen. Ja, dat kan wel. Maar je moet weer opnieuw beginnen. Je moet als het ware opnieuw beginnen, zeg maar, weer met opnieuw ontwerpen waar je, je persoonsidentificatie centraal stelt. Waarin je versleuteling centraal stelt... waarin je alle risico's die we inmiddels kennen, zeg maar, die we vroeger niet kenden, want toen fossiele brandstoffen als benzine werden uitgevonden... Uh, had men ook niet genoeg kennis om te weten dat uiteindelijk, als dat op grote schaal zou worden toegepast met 7 miljard uitbewoners... Dat ja, nee, maar het is, klimaat, het is wel waar. zo met die computersystemen. Als ik fulltime ga zitten proberen om een computersysteem te hacken, zeg maar, dan krijg ik het ook voor elkaar. Hoeft niet. Nou, nah, dat geloof ik niet. Nee, als, je, als je alle programmatuur in ROM plaatst... en je uh, houdt, houdt geen externe harde schijf... en je maakt alleen maar gebruik van RAM... dan kan je het wel, dan kan je het wel gewoon vrij... Maar ja, de, het is zo, die programma's worden steeds groter. En inderdaad, hoe groter die programma's worden... hoe meer gaten erin zitten. Maar echt investeren er zeg maar, in software die... Hackproof is, ja. dat is verschrikkelijk kostbaar. Ja, nee, ja, precies. Ja. En dan is het gewoon commercieel niet meer haalbaar. En er zijn wel pogingen in de academische wereld, in de, universi de universiteiten, om dat allemaal te proberen. dat op de een of andere manier te automatiseren. dat die software, zeg maar, niet meer gehackt kan worden. Maar zover zijn ze nog niet. En intussen ja. moet er gewoon wel geld verdiend worden. En mensen die niet van automatisering gebruik maken, ook al is het instabiel die leggen het altijd af tegen mensen die niet van automatisering of wel van automatisering ja. gebruik maken, ook ja. al is het instabiel. Dus ja, en de klant bepaalt uiteindelijk waar het heen gaat. Dus als mensen niet willen betalen voor veiligheid, maar wel voor extra toeters en bellen, wat ja. zeg maar gewoon voor de mensen die die dingen kopen altijd veel belangrijker is dan de stabiliteit of de veiligheid, ja, dan wordt in die afweging verschuift dat naar ja. toeters en bellen in plaats van... Nee, maar veiligheid. dat is natuurlijk omdat wij ons niet kunnen voorstellen... dat iemand er, daarin gaat zitten hacken. En ja. wij willen gewoon dat het allemaal functioneert... en dat, ik ook, dat, dat het ook nog leuke functies heeft, toeters en bellen. Ja. Nee, dat hekken dat was al bekend. Alleen er wordt een afweging gemaakt van of de kosten zeg maar, van het extra beveiligen... of dat opweegt... Tegen de potentiële kosten van het hek. En daar wordt een inschatting van gemaakt. Maar nu, nu je de laatste tijd zo'n in één keer zo'n toename krijgt van het aantal heks. En wat potentieel nog ook nog, zeg maar, uh, tussen landen plaats kan vinden. Want ja, het is natuurlijk een verschrikkelijk goedkope manier van oorlog voeren. Ja. Dan, dan, ja. Ja, dan... dan dan uh, is dat misschien onderschat. Maar ja, er ja. was gewoon toen niet genoeg kennis om dat te kunnen overzien. Nou, nu houden we op, Timon, want we maken mensen nog bang. Ik, nee. uh, jawel. Oh, sorry, ja. Ja, sorry dan. Oké, okay. dank je wel, hè. Lekker. <laughs> Doe, gooi, Doe tot gauw. Ron, goeienacht. Ja, goedemorgen. Goeiemorgen. Ja, ik had eigenlijk een vraagje. Eigenlijk een heel, uh, ja, het lijkt me een heel simpele vraag. Ik ja. heb een dochtertje van bijna vier en die heeft een konijntje en een hamstertje en we gaan wel eens naar de kinderboerderij. En dan valt mij op dat uh, heel veel soorten uh, dieren die hebben bij de ontlasting meestal uh, in de vorm van bolletjes of keuteltjes. Ja. En wij mensen hebben dat niet. En uh, <lacht> dan vraag ik me af hoe kan dat? Ligt dat aan de voeding of aan het spijsverteringskanaal Hoe kan dat? <lacht> nou, een goede vraag. Waarom zijn er zoveel verschillende soorten ontlasting? Nou, niet waarom er zoveel verschillende soorten zijn, maar waarom dat de, de beesten, ik noem maar iets herten en, ja. en geitjes en dergelijke, dat die meestal altijd bolletjes hebben of ja. knikkertjes. En ja. hanfertjes hebben dan weer een soort uh, harenslagjes, ik noem maar iets. Ja. Terwijl die ja. Mensen hebben meestal altijd maar gewoon ja, een lange drol of, of een hoopje, maar nooit geen knikkertjes of zoiets. Nee, maar misschien als wij net zo klein als een hamstertje zouden zijn, zou het er ook uitzien als zo'n uh, zo hagelslagje? Ik weet het niet. Ik weet ja, het niet. Weet -1 -1 -1. En jouw dochtertje is nog geen vier en die heeft al een hamster en een konijn. Die heeft wel een hamster en een konijn, ja. Hé, wat een verwend kind zeg. Ja. Lekker, ja, zegt hij vol trots. <laughs> En, en uh, kan ze dan zelf al hamster en konijnen ook verschonen? Of ben jij dan de... Nee, dat is, uh, dat is altijd voor papa weg. Oh, dat doe jij nog. Oké, okay, vandaar ook jouw uh, interesse in de konijnenkeuteltjes. Nou, goede vraag, Ron. Ik ga hem uh, stellen in de hoop dat iemand een antwoord heeft via 0800-1121. Mooi. Goede vrijdag. Ik ben benieuwd. hetzelfde. weer je. Oké, okay, hoi. Doei. Doeg. Dat is een mooie vraag. Gusje. Gusje Donderen. Ik denk dat ik weet uh, van die komkommers. Oh, mooi. Waarom zit de ene komkommer wel in plastic en de andere niet? Nou, die met plastic die komen uit het buitenland. Oh, die zijn langer onderweg? Ja, en we, zonder plastic, dat zijn Hollandse. En is het dan dat ze langer goed moeten blijven of is het dat ze gewoon minder moeten beschadigen en... Uh... Dat denk ik en ze zijn ook veel minder lekkere. Echt waar? Ja, ja, echt. Hoezo zijn de... Hoezo zijn echt Hollandse, ja. Wat, zei je? Hollandse komkomen moet je echt kopen, als ze te koop zijn, hè? Oké, okay, dus je moet zonder plastic hebben? Ja. ja. Oké. Okay. Ja, echt waar. Goeie tip. dankjewel, Guusje. Ja, oké. Okay, Dank je. Dag. Frans? Ja, hallo, dit. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ik heb de volg... Mag ik gelijk maar met mijn vraag beginnen? Nou, zullen we dat doen? Ja, oké. Okay. Of zullen we een tijdje om de hete brei heen ja, draaien? Nee, hoor, nee. Oké, okay. um, ja. Als ik zo op de televisie naar uh, praatprogramma's zit te kijken als de wereld draait door of Pauw en Witte man, of Debat op twee, uh, noem ze allemaal maar op, ja. dan valt het me toch regelmatig op, omdat je dan wat langer de camera op het gezicht van mensen hebt, ja. dat ze uh, toch vrij regelmatig uh, een pukkel hebben in de huidplooi tussen, tussen de wang en de neus of daar, uh, of daar in de buurt. En nou is mijn vraag, wordt een baby daar al mee geboren? Of ontstaat zoiets uh, spontaan uh, in de jeugd of in de puberteit? Of, of misschien nog wel later? En uh, dan aansluitend, uh, wat, <laughs> misschien een rare vraag, maar aansluitend is, wat zit er dan in die pukkel... Uh, ik heb ooit al eens iets gehoord dat er een ophoping van kalk of iets dergelijks... Van kalk? Dat weet, niet, dat weet ik niet zeker. Maar, uh, en uh, is dat simpel te verwijderen? Ik heb er zelf geen last van overigens, maar uh, het viel mij de laatste maanden vaak op. Uh, yeah. Ik zag het gisteravond ook nog met uh, windjes van... Uh, uh, in dat interview van windjes van de werkgevers en ook die vakbondsman, ik ben zijn naam even kwijt, ja. Idem Ditto. En ja, dat, ik, je ziet het heel regelmatig. En ik, zat mij, ik zit mij eigenlijk af te vragen, uh, wanneer ontstaat zoiets en, en wat is de oorzaak? Ja, ik vind het wel. Het is wel een grappige vraag. Want inderdaad, tegenwoordig met al die uh, uh, hoge kwaliteit televisieprogramma's. of eigenlijk de hoge kwaliteitstelevisies, kun je het allemaal wat scherper zien. En dan zie je inderdaad wat eerder dat mensen iets. Uh, of een oneffenheid of wat dan ook in het gezicht hebben. Dus uh, de, vroeger was het, werd het een beetje weggewazigd, denk ik dan. Maar ja, is... ik weet het niet, maar het, het is me op een gegeven moment gewoon opgevallen. Je ziet het ook bij heel veel mensen uit de politiek, interviews in de Tweede Kamer, noem maar op. En uh, toen op een gegeven moment dacht ik, waar komt dat vandaan? Ja. Ik, het, is, het is overigens niet, uh, maar dat is van heel veel jaren geleden. Ik heb ooit eens uh, op een feestje, was er een vrouw en toen hoorde ik via via, die had zich daar aan laten opereren. ja. En dat ging uh, Falikant fout. Die kreeg een soort wangverzakking. Toen is het nog een keer geopereerd, o, nog een keer geopereerd. En, en nou, die ziet er niet echt lekker meer uit. Maar <laughs> ik, dat is al, en dan praat ik al over 30 jaar geleden. Maar uh, Dus vergeet dat laatste stukje maar even. Oh, oké, okay. dan vergeten we dat, uh, dat laatste stukje Maar uh, even. Ik, je hoort wel eens dat ze of weet ik veel wat. Ja, maar het is natuurlijk... het is, het, we, we hebben het over uh, uh, bultjes, maar het kan van alles zijn natuurlijk. Het kan een vratje zijn, het kan een tallig bultje zijn. Het, dat verschilt natuurlijk. Ja, het is maar een, kennelijk is het toch niet zo eenvoudig om het weg te laten halen... want he, heel veel mensen blijven ermee doorwandelen. Oh ja. Nee, maar ik heb ook, ook zo'n bultje op mijn kin... maar ik van mij hoeft dat ook niet weg. Nee, nee, ik vind het ook heel vaak niet storend hoor. Nee, maar, maar dat uh, is het. het, het, het hoort als je iets zelf dag in dag uit je eigen gezicht ziet, dan hoor je. Maar uh, uh, uh, bedoelde je nou uh, meneer Heerts van de vakbonden? Uh, dat hij ja, het ook had? Uh, Winkjes is van de werkgevers, werkgeversorganisatie. Ja, die vakbondsman, uh, ja, die had het ook, ja. Ja, oh, wat nee, grappig dat eind. ze het allemaal hebben. Ja, ik ga er ja. eens op letten. Ja, dus het is echt opvallend hoor. Ja, nou ja het verschilt en, natuurlijk en je heel erg met... De... ...af te vragen, wanneer, wanneer komt zoiets bij, bij, als baby, in je jeugd, in je puberteit of nog later... ...en, en uh, uh, valt uh, als, je daar, nou, als je dat nou stoort, kun je daar nog van afkomen? Nou, dat, ik heb het uh, opgezocht op Google en ik kan er geen, uh, nee. geen reëel antwoord op vinden. Nou, ik vind het wel een leuke vraag. Ik ben benieuwd of iemand er iets zinnigs over kan en wil zeggen. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit. Um, ik, uh, ik ga op zoek naar een, uh, naar een antwoord. En dan heb ik nog één klein antwoordje. Ja. Als je last van steenmarktes hebt... dat <laughs> komt voornamelijk voor, voort uh, bij oudere huizen... waar nog sprake is van kruipruimtes en houten vloeren. Uh, steenmarktes kruipen voornamelijk in de winter en ook om te nestelen... Kruipen die, uh, als er een voldoende groot gat in de gevel zit, kruipen die naar binnen. En die gaan via de spouw tussen de binnen- en de buitenmuur, soms wel tussen de etages in zitten. Dus de, een simpele oplossing om Martens uit uh, de buurt van je huis te, oudere huis te houden, is uh, goede roosters op de buitengevel zetten. Oké, okay, maar dat kan natuurlijk niet met de auto. Nee, maar dan, dan, blijf, dan komen ze ook niet naar je huis toe. Oh, oké. Okay. Goeie roosters. Nou, goede tip. Dankjewel. Oké, okay, dat was hem. Goeienacht. Oké, okay, bye-bye. Dag. Um, ja. Mm, um, Richard? Ja? Ja, ha. goed gegokt. <laughs> zeg het ja. eens. Ja, zeg dus, ja, hey, ik had die vraag over die versterkers. En uh, die film, ja. die uh, geluidstechnicus, die had een heel mooi interessant verhaal. Alleen die had mijn vraag volgens mij niet goed begrepen. Want die begon een verhaal over hoe het geluid verplaatst uh, Ja, precies. En vertragingen en, en dat soort dingen. Ja, ja delay. Ja, dat, dat weet ik ook. Want de maat van mij zit in het geluid. Alleen dat is iets kleiner. Maar ik wil dus gewoon uh, van iemand weten als hij dat weet. Is er een internetsite waar het een heel mooi te wordt hoe het is aangesloten en of er dan bijvoorbeeld een lijntje van spreken 100 versterkers op een rij. Dat wil ik graag weten. Ja, nee, dat, is, uh, dat, dat, dat heb ik geprobeerd om het die kant op te sturen. Maar dus blijkbaar uh, denk je, ik bel nog even om dat uh, te verzekeren dat dat ook gebeurt. Ja. Dus uh, jij wil eigenlijk een overzichtje van hoe geluid wordt aangestuurd tijdens een ja, uh, grotere ja, ja. opstelling. Ja, inderdaad. Ja. Dat bijvoorbeeld, uh, net wat ik zei, dat, dat ze een paar versterkerrekken bij elkaar zitten uh, met, met die snoeren, hoe het allemaal wordt aangesloten en uh, hoeveel kilowatt ze gebruikt. Dat ze kijken hoe het uh, dat, uh, dat, dat, dat, met concerten en dat speakers spreken 50 of 100 meter uit elkaar zetten, uh, dat daar versterkers tussen zitten met een delay, dat weet ik. ja Want, uh, Die maatschappij zit ook in het geluid en ik heb er ook wel eens mee mogen spelen, dat, dat is best interessant. maar Ik vind het wel grappig dat de mensen toch al iets... Uh, een beetje slecht luisteren af en toe, maar het maakt niet uit. Ja, nee, ja, slecht luisteren, slecht luisteren, slecht luisteren. Je hoort gewoon niet alles midden in de nacht. Dat gaat af en toe nee, iets nee, nee, nee, nee. Het is nooit de schuld van de ontvanger, hè. het is altijd de schuld van de zender. We moeten duidelijker uitleggen. <lacht> ja, dat is gewoon echt waar. Het is, je kunt nooit iemand die het niet goed uh, begrijpt uh, kwalijk nemen dat hij het niet goed begrijpt. Dan moet je het gewoon duidelijker uitleggen. Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja. Absoluut, absoluut, absoluut, absoluut. Dus, maar, maar je uh... hebt het nog eventjes uh, duidelijk uitgelegd. Dus uh, nu gaat het vast lukken om in de resterende 32 minuten nog een antwoord te vinden. Dus, de, dus niet goed gelaten. Ja, nu de, weten we het wel, hè? Oh, sorry, oh, sorry. Wij ja. ja, gaan het niet oh, oh, nog een keertje oh, oh. zenden, nee. Ik, <laughs> ik wil, ik wil, ik wil, wil achter het niet boos maken. Nee, nee, nee, nee. Ik word niet zo <laughs> snel boos, hè? Maar dankjewel. Een fijne vrijdag en ik hoop dat er nog een antwoord komt. Ik wens jou hetzelfde. Dankjewel. je Joe, dag, Richard. Dag, dag. Dag, dag. 0800 1121. Hij wil dus een overzicht van hoe geluid wordt versterkt tijdens... Nou, grotere optredens, concerten en dergelijke. We hebben het dus over het geluid meestal van muziek. En dan is het heel logisch om dit prachtig mooie liedje weer eens een keer te draaien. The Sound of Music, door Julie Andrews. Lekker vind ik het uit de musical natuurlijk, De Sound of Music. Was het het liedje dat ook nog eens een keertje The Sound of Music heet... en uitgevoerd door Julie Andrews. Tijd voor een cryptogram voor de mensen die een beetje van puzzelen houden. Let op, want er valt een prijs te winnen. geen idee wat trouwens, ik schud altijd maar een beetje aan de kast... en wat eruit valt ook in de envelop. Mocht je een antwoord weten, bel dan naar 0800-1121. Het is een beetje een aparte. Ik, maar ik vond, hem, ik vond hem zelf wel mooi. Was Thatcher een soort hulp in de huishouding? Was Thatcher een soort hulp in de huishouding? Tien letters, daar moet de oplossing uit bestaan. En hij is ingewikkeld, dus mocht je het weten, bel dan nu. Want de kans op een prijs is groot. 0800-1121. Uh, meneer Timmerman. Tim, waarschijnlijk. Dag. Goedemorgen. Dag. Hallo. Hallo. Ja, ik zat even te brainstormen een beetje, zo over die oren en over die neus. Ja. Dus ik denk, ik ga toch even bellen. Ja. Um, ik zat te denken, als je ouder wordt, ja. dan worden vaak de, je zintuigen wat minder. Dus uh, dat je dan misschien minder goed uh, hoort en misschien ook minder goed ruikt. Dat je lichaam daar dan uh, op gaat reageren. En dat, het, ja. uh, dat die uh, oorschelpen wat uh, groter worden. Wat dat groeit, uitzetten dat je, dat om dat de functie te ja. vergroten. Ja, dat je nou ja. de geluiden een beetje beter, beter binnenkrijgt, weet je wel. Ja. ja. Dat het daarom misschien dat je lichaam daarop reageert. Dat het daarom uh, wat groter wordt. Dacht ik bij mezelf dat dat misschien de reden zou kunnen zijn. Dat zou mooi zijn. Ja, en dat hoeft misschien ook niet voor iedereen te gelden dan, uh, sommige mensen die hebben altijd een, een scherp gehoor of een scherp verstand zolang ze leven, weet je wel. Ja. Dus dat het dan gewoon uh, in dezelfde stand blijft, zoals in jouw geval misschien. Ja, jouw, uh, dat neus. daarom mijn neus ook niet groeit, <laughs> omdat ik gewoon zo goed kan ruiken al. Ja, dus daarom... Uh, het zou zomaar kunnen. Het blijft misschien <laughs> wel. Ja, ik denk, misschien zou dat een reden kunnen zijn, ik weet het verder ook niet. Hmm. nou ja, ik vind het een mooie duiding. Ik wil het even met je delen. Ja, goed gedaan. Dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft. Dag, goeie vrijdag. Goeie. Hoi. Theo. Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen, Theo. Ik wou nog graag even terugkomen op het verhaal van de komkommers. Ja. Wat betreft de verpakking. En dan wil ik allereerst even zeggen dat er in Nederland niet een komkommer uit het buitenland komt. Niet, niet één? Nee. Oh. Dat is, we de, de gaan per dag gaan er miljoenen komkommers vanuit Nederland naar het buitenland, maar vanuit het buitenland komt Nederland geen komkommer binnen, dat geef ik op je briefje. Maar zijn we echt... een grote speler op de komkommermarkt internationaal? Ja, nummer één. Echt Waar nummer zijn we de topkomkommers? Pardon, wat zei je? Is Nederland de komkommertop van Europa en daarbuiten? Ja, dat kun je, ja, dat kun je rustig zeggen. Wauw. Uh, voor wat betreft, er zit bijvoorbeeld in Friesland, in uh, Seks ja. Er zit een wereldspeler, een kweker, Hartman. Ach. En nou, als je ziet wat die per dag aan komkommers uh, verpakt. En uh, exporteert. En dan kom ik even terug op het verhaal. Want er, zijn er is een bepaalde maat, komkommers. En moet je maar eens opletten, als je bij de kruiden die hier staat, die je op kleintjes let. Ja. De, uh, die komkommetjes... Ja. in het plastic, Ja. die zijn allemaal kaars en kaarsrecht oh. dat zijn waterpaskomkommers. oh dat is de A klasse komkommer die de zijn A komkommer meestal, ja ja dat zijn meestal ook niet uh, behoorlijke uh, dikke komkommers oh maar dat gaat dat wordt vol automatisch wordt dat verpakt ja die komen op een band te liggen ja ze kuieren achter elkaar aan ja dus ze worden in een Plastic hoes geschoten. Ja. Dat is één maat. Die maat kun je wel flexibel maken. Maar stel je nog voor dat de komkommer is waar bijvoorbeeld uh, het, het puntje een beetje krom zit. Ja. Nou, kijk, dat kan natuurlijk niet in de verpakking. Dus die gaat er volautomatisch er ook weer uit. Oh, maar ik je dat je zijn. De... De... Nou, nah, ja. Yeah. Dat zijn de komkommers, ja, die, die komt wel Maar die plastic een verpakking die is, toch wel een beetje, die is toch wel een beetje flexibel. De machine. Die, dat ja, plastic. Ja, het is niet. Die machine die wordt ingesteld op een bepaalde maat. Een beetje gemiddelde komkommer. Ja, kijk, en daar, daar zit wel een beetje flexibiliteit in. Maar dat houdt een keer op natuurlijk. Ja, dat, dat zou wel kunnen, maar dan moet je zo'n machine moet je weer bijstellen. Maar even nou, voor maar... mij, de komkommers met een plastic jasje aan... zijn dus duurder dan de komkommers zonder plastic jasje aan? Ja, meestal de, de, de reden ja. is het uh, transport. Ja. Dat is de reden. Dat ze Want onderweg komkommer... niet een beetje beurs worden van het technica Dat, aan, uh... dat ze zo weinig mogelijk beschadigen en hygiëne. Hmm. Uh, maar die andere komkommers zijn meestal heb je ook wel eens komkommers in de aanbieding, hè? Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld twee voor een euro. En moet je maar eens opletten, dat zijn meestal komkommers ja. die, die een beetje een afwijkende vorm hebben, dus van voren iets dikker zijn dan, dan op het eind. Hè? Dat soort kleine dingen. Oké. Okay. Dus die worden, die gaan automatisch uit de sortering. Die komen ook apart in, uh, worden die verpakt in kratten. Ja. Die worden dus ook niet in plastic geschoten en dat zijn de aanbiedingskomkommers meestal hè? Kijk, 2-2 <twee> voor een euro. Ja, nou dat is. Uh... De komkommers op zich zijn niet minder. En dan heb je nog de komkommers die helemaal krom zijn. Ja, dat die zijn bananen. Ook uit, uitgesorteerd en ja. die komen in jouw rauwkostsalade terecht. Oh, ja. Yeah. In een algerse potje zeg maar. Oh, Heh. Nou, ik ben blij voor deze korte cursus komkommers. Ja. Dankjewel bedankt. daarvoor, Theo. Dan neemt u van mij aan dat er geen komkommer uit het buitenland komt. Nee, dat, dat, laten we dat in ieder geval even duidelijk hebben gesteld dan nu. Dankjewel. Goed. Prettige dag. Hetzelfde dag. Rob. Ja, hallo. Hallo. Uh, nacht. Hartelijk vrijdag. Um, ja. nou, die komkommers, ik denk, denk dat hij met plastic eromheen, dat is voor veilige seks, denk ik. Ja, maar, um, dat zal het zijn. Ik een reactie op de... Op, op die had al een aardig ja. beginnetje gemaakt met de moleculen die bewegen en ja. uh, nou ja, moleculen met meer energie die trillen harder en daardoor hebben ze meer bewegingsruimte nodig. Ja. Dat heet entropie in de scheikunde. Uh, daardoor um, nou ja, dus zijn ze verder uit elkaar. Nou, dan eile lucht is lichter dan zware lucht, hè? dus koude, uh, koude lucht daalt en warme lucht stijgt. Hè, zoals ja, de vraag ja, ja, uh, ja. Al, al aangaf. Ja. Uh, waarom gebeurt dat dan niet bij de Mont Blanc? Ja. En, en, nou, dat is dus de vraag. Ik denk dat alles tussen de dampkring en de aarde um, aan dezelfde regels voldoet. Ja. Um, dat warmte op de aarde komt door middel van straling. Hè, dus uh, UV-licht, infrarood. Ja. En um, de missing link, denk ik hier, is dat de warmte uh, geabsorbeerd wordt door, door water op aarde. Oh ja. En uh, dat water stijgt op met de warme lucht. Ja. Tijdens het opstijgen koelt die lucht weer af. Ja. Uh, lucht... ...met nou, vochtige lucht, zeg maar, condenseert. Ja. Er vormt uh, neerslag, wolken. En uh, dat komt als sneeuw dan weer naar beneden op de Mont Blanc terecht. Dus ik denk dat dat uh, ja, de, de, de cyclus is die, uh, die, die doorgemaakt wordt, zeg maar... Hoppakee, kan een vinkje om de, om de, over, door de vraag van Danny, hoor. Ja, maar ik, ik liep eerst ook vast, hoor. Want Ik zat er ook een ja. tijdje over na te denken. Ik zat ook inderdaad uh, van, nou. ja, die moleculen, maar waarom doen die dat dan? En waarom blijven die dan niet lekker bij aarde als die dan aangetrokken worden door de aarde? Je hebt natuurlijk ook nog aardwarmte, dus die zal misschien ook dichter bij aarde... ...zal het warmer zijn dan door de aard, aardwarmte misschien. Ja. Maar goed, ik denk dat dat een beetje de, de verklaring is. Heel mooi, dankjewel, Rob. Uh, oh ja, over de computers, ja, ik, ja. Ik, mijn tegenvraag zou zijn... Is er al een Nederlands woord voor computer, eigenlijk? Ja, maar ja, ja dan kunnen we ook over toilet het toilet gaan discussiëren natuurlijk. Nou, daarom. Dus het is eigenlijk een vraag die misschien geen oplossing heeft. Dank je wel. Dan het woord cyber, ja. ja. Um, dan had ik nog een tegenvraag over de, de financiële vraag die zo warrig was. Ja. Um, mijn vraag eigenlijk ook meer een les eigenlijk, een gewetensvraag. Of eigenlijk gewoon Waarom? een beetje bij de hand de opmerking. Ja, precies. Ja, ja. Waarom zijn wij mensen, nu je ja, eigenlijk al jarenlang niet meer een noemenswaardige rente ontvangt op je rekening, mm. nog steeds zo dom, tussen aanlegstekens, om ons geld te, beheren, te laten beheren door vreemde instanties? Want als ik aan jou 100 euro vraag, van joh, ik ga er leuke dingen weer doen, je krijgt het over een jaar weer terug, dan ja. zeg je waarschijnlijk nee. En waarom doen alle volken op aarde daar dan toch braaf aan mee, al die ja, maar dat is een klassiekertje. Dat is de echte basis van de, het, ons, uh, ons geldstelsel. Dat we denken dat het veiliger is in een centrale kluis bij, uh, bij die een manier die, die, die het en, en beheert dan, dan dat het in een sok onder mijn matras. Want als mijn huis afbrandt exactie. of er komen inbrekers. Dat, Precies, is, dat De is, functie van een bank was eigenlijk dat daar je geld goed beheert wordt ja. achter slot de rendel ligt. Ja. Maar niet dat ze met jouw geld allemaal gaan speculeren. En, nee, maar, dat, zeker... maar, maar zolang het nog, al levert het 2% op, dan ik bedoel, ze doen maar, het ligt er in ieder geval veilig, denken ja. wij. Denken ja. en, en, en, en waar het nou heen gegaan is, is dat het andersom is, dat er maar 2% aanwezig is in die bank. En de rest is allemaal uitgezet ja. als beleggingen. En daar, daar is natuurlijk een groot verschil tussen. En als je een beetje Zou pech eigenlijk... hebt nog in de wapenindustrie ook? Ja, inderdaad. Of kruidenbommen of... <laughs> Dat uh, wat een de, toestand de, de maken we ervan. Ja, ja leuk hè? En nou. de achterliggende gedachte is natuurlijk nu... waarom staat er nu niet dan een nieuwe bank op... die zegt, het enige wat wij doen... is uw geld hier veilig uh, opslaan. Met ja. misschien een klein beetje... in, in hele veilige beleggingen of obligaties, noem maar op. Hè, waardoor er uh, net tegen de geldontwaarding gecompenseerd wordt. Maar dat je als klant gewoon te horen krijgt, joh, wat je het nu inlegt, dat krijg je over 10%. Ja, maar, maar lieve ja. Rob, waarom zou jij zo'n bank beginnen? Nou, nou um, ja, net als de Dela, die, die hebben geen winst. Ook merk, je, je moet op een gegeven moment een begrafenis betalen. Uh, je legt premies in je hele leven. Ja. Dat in ieder geval op dat moment een keer die uitvaart verzorgd kan worden. Als een soort publieke service, maar ja, ja. Hoe ga jij dat en, beginnen? Daarvan, nou, ik denk dat de overheid daar nu, denk ik, toch wel een hele sterke... Uh, een rol in zou moeten spelen, misschien. Maar, nou ja, In plaats goed. van banken redden. Ik, uh, daar kunnen we over discussiëren, maar dit is nog steeds geen discussieprogramma, gelukkig maar. Nee, um, oké, okay, dus er zit ook ja. geen vraag. Nou, de vraag was dus: ja. waarom doen mensen nu, uh, terwijl je eigenlijk alleen maar de nadelen van bijna ja. ondervindt, nog steeds zomaar braaf hun geld uh, ja, aan banken weg ja. die daar misschien stomme dingen mee doen? Dankjewel Rob. Het was voornamelijk de antwoord op de, op de eerste vraag. Ja, dankjewel daarvoor. En een goede ja, nacht nog. Dag gedaan. inmiddels. Hetzelfde. Het is alweer Hetzelfde. Doeg, Het is al 18 minuten voor 6. Het is gewoon dag, vinden we nu. Um, even kijken. Ik heb nog een paar vragen staan. Zoals de vraag van Jan over uh, waarom uh, men is teruggegaan van 14,35 centimeter naar 14,33 centimeter ruimte tussen de rails. Ik begrijp de vraag niet, maar het zal ongetwijfeld aan mij liggen. We, uh, antwoorden zijn welkom nog via 0800-1121. Um, dat was de vraag van Jan. Ron die vroeg zich af waarom veel dieren uh, als ontlasting keuteltjes hebben. Waarom dat allemaal van elkaar verschilt. Um, Frans die vraagt zich af... die ziet steeds meer geïnterviewden op televisie met een uh, pukkel in het gezicht... En die vraagt zich af, is dat niet weg te halen? Of um, willen mensen dat niet? Nou ja, mocht je daar een opmerking over hebben, 0800 1121. Ik had zo gehoopt op een antwoord in de vraag van Ellen... die zich afvraagt hoe dat gaat bij talentenjachten. Dat als de eerste kandidaat geweest is... dat je dan via sms en telefoontjes al kunt stemmen op die kandidaat... terwijl de andere kandidaten nog moeten komen. Die vraagt zich af hoe dat systeem uh, nog als eerlijk uh, wordt... Uh, ja, wordt rechtgetrokken in zo'n uitzending. Uh, de komkommers kunnen we afvragen... Vinken. Ja, ik had de vraag nog staan over de ambassadeurs voor de goede doelen of hun uh, reizen naar het buitenland werden betaald. Maar daar is eigenlijk al wel antwoord op gegeven. Dus uh, dat betekent dat dit het nu nog is. En de crypto, of het cryptogram, daar is nog geen antwoord op gekomen. Was Thatcher een soort hulp in de huishouding? Was Thatcher een soort hulp in de huishouding? De, de, het antwoord moet bestaan uit tien letters. En ik zeg vast, er zit een i in en die geldt voor twee letters. 0800-1121, dat is het nummer dat je kunt bellen... met alle antwoorden die je nog voor me in petto hebt. Jan Jonker, goeienacht. Hallo, ja, uh, ik dacht uh, aan strijkvrouw als oplossing voor die cryptogram. Maar nu hoor ik net dat jij twee letters, dan kom ik op elf letters. Is dat zo? Wacht ervoor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh ja, dan nee, zeg ik het verkeerd. De I is één letter. Oh, dan heb ik hem misschien goed. En uh, Wat dacht je dat het was dan? Strijkvrouw. Nou, Jan Jonker, uit uh, Oude Beeldzeil? Ja, Frisland. Oude Beeldzeil, heet het echt zo? Oude Beeldzeil, ja, we hebben een sluis en dat is zeil hier. En, we, en wat, waar ligt het naast dan, Oude Beeldzeil, naast Nieuwe Beeldzeil? Uh, Nieuwe Beeldzeil is vlak tegen de zee hier, dat is uh, vijf minuten fietsen. Echt waar, en Nieuwe Beeldzeil? Wat? Je kunt ook in Nieuwe Beeldzeil wonen. Uh, kan ook, ja. En dan zit je echt pal tegen de, tegen de zijdijk aan tegen oh, ja. de Waddenzee. En als je in oude beeldzeil woont, woon je dan eigenlijk in, want het is dan in het Fries waarschijnlijk alle beeldzielen of zo? Nee, helemaal niet. Hier spreken ze beeld. Het is hier, uh, de polder is aangelegd door Zuid-Hollanders. En het is een mengtaal van Fries en Holland. Oké, okay, dus hoe zeg je dan op z'n beeld oude beeldzeil? Nou, ik ben eigenlijk een Noord-Hollander, dus uh, ik ken dat beeld niet zo goed, ondanks dat ik hier al twintig jaar woon. Je bent geïmporteerd in de oude beeldzeil? Ja, via Leeuwarden ben ik uh, in de oude beeldzeil en het uh, me valt meer uitstekend. Mooi. En jij denkt van, nou, de opgave was Thatcher een soort hulp in de huishouding? Ja, kijk, ik zat dan aan het ijzeren en toen heb ik een alternatief een vertaling, strijkvrouw. Ik dacht dat strijk ironing was. Ja, iron lady. Ja. Strijkvrouw. Dus, uh, nou, ja, het is zo fout. Nee, het is natuurlijk goed. Ik, uh, ik doe iets in een envelop en ik verstuur dat naar Oude Beeldzeil. En dan weten ze daar wel waar je woont, hè? Uh, nou ja, dat <laughs> hoop ik, maar normaal ja. Moet je kunt je adres doorgeven? Ja, dat kan ook. Dus misschien een wat praktischere oplossing. Dat je even aan de telefoon blijft en je straatnaam doorgeeft. Is goed. Oké, okay, gefeliciteerd Jan Jonker. Bedankt. Dag, fijne vrijdag. Right. Ja, Ab Kuipers, goeienacht. Hallo, Astrid. Hallo. Dag. Die spoorbreedte. Ja. In de loop van de 19e eeuw hebben ze ooit afgesproken... dat er een vaste afspraak internationaal bestaat over de spoorbreedte. Ja. En die is 1 meter 34,5 centimeter voor normaal spoor. Oh. 1 meter 34,5 centimeter ja. voor normaal... 43,5 centimeter voor normaal spoor. Dus 1435 millimeter. Ja. En die meet je ja. op 14 millimeter onder de kop... Van de rails. Dus de bovenkant rails ga je 14 mm naar beneden. En ah ja. ook naar de andere kant van het sporen is de afstand 1435 mm. Maar er mag speling in zitten. Ja. Want anders uh, loopt dat veel te stroef in de bocht. Oh ja. Dus 1435 mag ook zijn. Of 1443,5 mag ook zijn 1443,2. Dus dat is 3 mm minder. Ja. Of 10 mm meer. En dat hangt er vanaf. Heb je een scherpe bocht of heb je een flauwe bocht, dus je mag met een beetje speling werken. En als dan de vraag is, waarom mag het 1,43 meter ,3 worden, ja. dat is een kwestie van internationale afspraken die te maken hebben met de speling die toegestaan oh, ja. is tussen was... de rails in verband met bochtenwerk van die treinen. Nee, dat werk, was het, dat. nou weet ik het weer. Het, het is Europees toen, zin, toen gelijk getrokken en daarom ja. is het een beetje gewijzigd. Ja, het komt uit de Engelse industrie. Ah. In, in de helft van de 19e eeuw hebben ze er ooit een internationale afspraak over gemaakt. En over een uh, groot aantal landen in de wereld is dat normaal spoor, zoals dat heet, 1,43 en een halve centimeter aanvaard als de spoorbreedte. Kijk. Maar in Rusland is het nog een beetje anders en in Spanje is het nog een beetje anders... Maar steeds meer werkt men toe naar die toepassing van het normaal spoor... over uh, zoveel mogelijk landen in de wereld. Dat heeft te maken met productie van treinen en zo. Dat kun je standaardiseren. Maar ben je dus ook dan ook zo'n treintjesliefhebber? Uh, ik, ik heb ooit in mijn studie spoorwegbouw gehad. Oh ja. En ik had boven mijn bed nog een boek staan en daar staat dat allemaal prima in. Dus toen jij die vraag stelde of toen die vraag werd, dacht ik laat ik even in het boek kijken... En zo zit het dus. Nou, ik ben weer helemaal bij. Dank je wel daarvoor. Ja? ja? Graag gedaan. Goeie vrijdag. En veel succes met je programma. Ik nou, die tien naar. minuten, die uh, maak ik nog wel rond, hoor. Ja, maar ik heb eerder geluisterd. Aan. Oh, gelukkig. Dus ik heb meer gehoord. Ja, ja, hartstikke fijn. Okay. Fijne nacht. Dag. Dag, Astrid. Dag. Robin, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo. Nou, over de talentenjacht. Ja, vertel. Een, een doodordinaire centen kwestie. Dat, snap dat fenomeen ik niet. Kom, Nou, dat fenomeen kom je alleen tegen bij talenten achter die uh, gehouden worden op de commerciële zenders. Ja. En dan moet je sms'jes sturen, dat kost geld, of ja. je moet een 0900-nummer bellen, dat kost geld. En om daar zoveel geld mogelijk uit te halen, kun je naar de eerste kandidaat al bellen. En als je dan spijt hebt van je keuze, dan ga je bij kandidaat 3 bijvoorbeeld weer bellen, vangen ze weer geld. Maar en het eerlijk... is toch niet eerlijk? Nee, het is ook niet eerlijk. Want ik kan toch, als, als ze beginnen met Jim en ze eindigen met Jamai, dan, kan ik, dan heb ik toch veel langer de tijd om voor Jim te bellen dan voor Jamai. Dat klopt, maar dan bel je maar één keer. Oh, ja. Het is gewoon een kwestie van psychologie. Als de mensen eerder kunnen bellen, gaan ze eerder bellen, vang je meer geld. Dus het, het is zo dat dan, uh, Jim is dan geweest en dan twee kandidaten later komt Jamai. En dan denk ik van, oh, die is toch beter. Dan moet ik twee keer bellen voor Jamai. Of twee keer sms'en, Want om het goed te maken. Daarna komt Mout of Boris. Ik roep maar wat, ik haal ja. nu alle uitzendingen door elkaar. Dan denk ik van, oh nee, die ja, is toch pakken. beter. En dan moet ik weer drie of vier keer sms'en voor Mout of Boris. Ja. Oh. Ja. En dan vangen ze veel meer geld. Daar gaat het om. Maar je zou toch denken dat degene die als eerste gaat... dan bijna altijd moet winnen. Nee hoor. Oh. Tuurlijk niet. Want dat is de kwestie van jouw keuze om al meteen bij de eerste kandidaat te bellen. Maar een heleboel mensen die denken van nee, hey, uh, ik, ik gun die... Ik, ik wacht ik nog wel. even af wat er nog de... meer ja. komt. Ja. ja, nee, maar ik, ik bel alleen voor de kandidaat die ik het best vind achteraf. Oh ja. Heb je ooit wel eens ja, ge smsd mijn... voor een kandidaat? Sorry. Heb jij wel eens ge-sms't voor een kandidaat? Nooit. En ik zal er ook nooit aan beginnen Trappen er niet in, hè? Wat ik wel altijd denk, want je had ook... Ik weet niet of dat nog steeds is, maar je had vroeger dan ook altijd... Iemand die won dan een auto. Omdat hij had ge-smst. Zo ergens gedurende het programma. Ja, dat klopt. Alleen qua inkomsten van sms'jes en belnummers... verdienen ze een veelvoud van één auto in geld uit drukken. Ja, en die auto is weer gesponsord. Dit is... Het bedrijf ja, wat... X die uh, zegt van, nou doe maar een auto als die maar twintig keer in beeld komt. Nou, los van. Ik, ik denk als uh, bijvoorbeeld een RTL of een SBS eens een keer openheid van zaken geeft... dat je de schellen van de overval als je ziet hoeveel geld er binnenkomt. Toekvang. Via het sms en 0900 nummer. Maar ik zou toch wel eens... Want er komt er onder in beeld... Uh, komt dan... Uh, Joop van den Ende uit Alsmeer heeft de auto gewonnen... dan zou ik toch wel eens de volgende dag willen weten... of er echt iemand die auto gewonnen heeft. Oh, maar dat, dat, dat, dat geloof ik wel. Ja? Als, ja, helemaal in deze tijd, als Joop van den Ende uit Alsmeer die auto niet kijkt... gaat hij tamtam maken. Oh, dan gaat hij twitteren. Dan, dan, zoekt, dan zoekt hij de media op en tegenwoordig inderdaad twitter. Ja. Dus dan, dan, dan, dan zijn de spelletjes heel snel afgelopen. Oh ja, daar zit wel weer wat in. Oké, okay, nou dankjewel Robin. Graag ja, gedaan. Goeienacht nog. Voor, Dag. Dag. Eh, uh, Rob. Ja? Rob van de Ende. Goedemorgen. Hallo. Je spreekt, je spreekt met Rob van de Ende, maar ik heb nog nooit een auto gewonnen. Echt niet? Nee, echt niet. Ja, of nee. je weet het niet. Er he. staat nog op je te wachten ergens. Ja, misschien dat het wel eens in beeld heeft gestaan, <laughs> maar ik heb hem nog niet gezien. Komt hij nog naar me toe misschien? Nou, dat, nou, dat zou mooi zijn. er mee. Maar ik had nog een, een aanvulling op Theo. Theo had best wel een mooi verhaal over de komkommers. Alleen ja. er komen wel degelijk komkommers uit het buitenland. Nee, die komen nooit. Die komen alleen op vakantie <lacht> en die gaan daarna weer gewoon terug. Ja, ja, ja dat zou mooi zijn. Ja. Maar die komen wel uit het buitenland, alleen niet op dit moment. Oh. Maar in de, in de winter. Dan komen ze wel degelijk uit Spanje. Want dan hebben wij hier in Nederland kunnen wij geen komkommers kweken. Je, kunnen, die zitten toch in zijn de zijn kast. Ja, maar dan hebben we te weinig licht, dus dan moeten we gaan belichten. Oh ja en er zijn er wel een aantal die dat doen en die zijn dan um, die zijn dan iets eerder als, uh, als de rest van Nederland. Maar om echt midden in de winter Nederlandse komkommers uh, te hebben, dat wordt een beetje een dure grap. Oh, oké. Okay. Dus dan komen ze uit zelf, Spanje. Ja, met de ja, bus. Ja, dat komt allemaal uit Spanje. Ja, met de ja. uh, met de flowpack, zoals dat heet, zijn siertje eromheen. Ja, zijn sieltje eromheen. Oh. En, uh, maar dat doen wij hier in Nederland ook. Dan zielen we ze ook in. En dan kunnen ze natuurlijk op, uh, op transport verder weg. Anders worden ze een beetje slapperig. Uh, het maar wacht even, hoor, het even voor mij. Ja. Worden ze ja. dan allemaal gecield of alleen de gemiddelde? Nee, dat is, dat is net wat de klant wenst. Oh. Dus als een klant, uh, als een klant wil dat het, uh, het gecield wordt. dan ja. wordt het gecield. Als de klant het oh. niet wil, ja, dan wordt het niet gecield ook. Er worden natuurlijk afspraken gemaakt met, uh, met, uh, met de kruidenier en de, en de kweker. Hè? En dan uh, de een die sielt uh, het niet. Niet iedere komkommerkweker heeft zo'n uh, zo apparaat staan om ze in te sielen. Dat oh, zijn veel ja. de, de grotere kwekers. Oftewel, de, uh, het kan ook centraal gebeuren. Hè? Dus uh, een aantal kleine kwekers die brengt, uh, die brengt hun komkommers naar een, uh, naar een uh, bedrijf. Dat wordt opgehaald en dan wordt het daar gesorteerd en, uh, en uh, verpakt. Oh, ja. En, wat, en zo, wat, wat staat er op jouw visitekaartje? Op mijn visitekaartje? Um, ijsboer. Ijsboer? <laughs> er, nee, komt, er komt ik, geen komkommer bij alles. kijken. Ja. <laughs> ik doe van alles. Ik ben namelijk ook nog... Uh, uh, ik doe ook de promotie van de Tommies. Ik wat? weet niet of je daar wel eens wat van gehoord nee, hebt. Nee, de Tommies? Ja, dat zijn uh, Dan moet je iets beter promoten. <laughs> Snoeptomaatjes, snoepkomkommer, Oh, en snoep oh ja. ja, oh lekker. Ja. En um, wij uh, hebben dus ook uh, snoepkomkommetjes, dat zijn die hele kleintjes. Ja. En ook die komen in de winter en niet allemaal uit Nederland. Nee, zijn ook niet gesield. En die zijn helemaal niet gesield, nee. omdat uh, die zitten in een, uh, in Plastic een beker doosje. of in een, ja. in een potje of in een, uh, of in een bakje. Ja. En dat zit dan wel uh, vaak weer uh, luchtdicht. Maar het is, kijk een komkommer is eigenlijk te goedkoop. Oh, en oh, dat vind dat, ik niet, hoor. Is... Ja. <laughs> nee, maar de kweker die krijgt er zo weinig voor. Op ja, het moment zijn ze, zijn ze met rond de 15 cent. Ja. Kijk, ja. en dan wordt er natuurlijk heel makkelijk wordt er een actie gedaan, twee voor een euro. Ja. Alleen die kweker die krijgt maar 15 cent. Ja, dat En dat komt op. ook omdat het natuurlijk het is helemaal geen weer is om nu komkommers te eten. Nou, oké. Okay. En, er, zijn, en er, is, er is best wel veel zon geweest de afgelopen, afgelopen tijd. Het was wel koud, maar er is veel zon. Dus dan heb je de productie, die gaat omhoog. Ja. Uh, het is koud, er wordt minder gegeten. Maar hè, het volgende is ook zo, omdat het zo koud is... blijft die komkommer langer goed, wordt er ook minder weggegooid. Ah, we hebben een komkommeroverschot. We hebben op het moment een komkommeroverschot. We gaan ja, allemaal, komkommers allemaal komkommers eten. Dankjewel, Rob. We gaan allemaal komkommers eten. Hartstikke goed. Oké, okay, <laughs> okay. jij bedankt. Doei. Oké, okay, goede hey, dag. Hoi. Nog snel even naar Baghera van de chat, oftewel Martin. Want die heeft in de gaten gehouden wat ik gemist heb aan antwoorden... die daar nog voorbij zijn gekomen. Martin, goedemorgen. Goedemorgen. Barslos. Nou, de vraag die jij niet snapte over die geluidsinstallatie. Heb ja. Ik zoeken op een PA. Dus gewoon PA. Ja. En dan op Wikipedia heb ik een heel mooi schema gevonden met alle apparatuur beschreven. Kijk, nou, dan weet hij dat. Richard, nee, zoeken waarom op is... PA. Oké. Okay, waarom is het in de bergen kouder dan op de grond? Dat komt omdat de lucht wordt opgewarmd door de, de zon, die warmt de aarde op. De aarde warmt weer de lucht op. En die en, stijgen we ja, op, maar koolt weer af. bij de grond, hoe warmer het is. Ja. En een kilometer hoger, dan zover stijgt de warmte niet. Nou, komkommers is net genoeg over gedaan, ja. uh, gezegd. Uh, Spoort zijn we ook al besproken. Nou, Volgens mij hebben we dan alle vragen wel een beetje gehad. Ja, je hebt niks kunnen vinden over de ontlasting van konijnen. Uh, nee. Nee, niet gezien. Nou, hey, nee, jammer, is, moeten we die dat laten is, liggen. Ik we het een scheidvraag vonden, maar... Ja, zo ja. zou je het ook kunnen brengen, inderdaad. Hé, hey, bedankt voor het zoeken. Tot volgende week, hè? Tot volgende week. Tot week. Dit was Nachtzuster. Tot de volgende week. En mailen kan ook door de week gewoon naar... nachtzuster-omroepmax.nl Fijne dag!